Van het jaar ontdek het bed... dat design, innovatie en ultiem slaapcomfort samenbrengt. Emline. Get ready for greatness. Wauw, bij Ethos mooie deals voor jou. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline make-up. 1 plus 1 gratis. Dat is mooi voor je look... En je portemonnee. Kom voor nog meer deals naar de winkel of shop op ethos.nl Mooi van ethos. Nu bij Beterbed. Tot 1500 euro korting op diverse M-Line element bedden. Direct levenbaar. Kom naar de winkel of kijk op beterbed.nl Moet je kijken daar. Leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo.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 Meerdere agenten die in het dossier van de vermoorde Lisa uit Abkoude hebben gekeken, deden gewoon hun werk. Uit gesprekken die de politiebond heeft gevoerd, blijkt dat veel agenten in het dossier keken, zodat ze konden meedenken. Ze wilden ook weten hoe de dader eruit zag, zodat ze naar hem konden uitkijken. En dat is volgens de politiebond gewoon goed politiewerk. Een Amerikaanse legerbasis in Qatar is beschoten vanuit Iran. Er zijn twee raketten afgevuurd op Qatar. Eén daarvan raakte de militaire basis. Er zijn geen slachtoffers gevallen bij de aanval... zegt het ministerie van Defensie in Qatar. Het land is ook voorbereid om de onafhankelijkheid van Qatar te verdedigen... als dat nodig blijkt te zijn. De gedode Ayatollah Khamenei wordt in zijn thuisstad Mashhad begraven. Er komt volgens de revolutionaire garde een grote afscheidsceremonie. Een datum van de uitvaart is nog niet bekendgemaakt. Khamenei werd zaterdag gedood bij bombardementen van Israël en Amerika. Hij was 36 jaar aan de macht in Iran. Een nieuwe Ayatollah wordt om veiligheidsredenen pas na de begrafenis gekozen. En president Trump wil niets meer met Spanje te maken hebben. Hij dreigt alle handel met Spanje stop te zetten... omdat ze niet willen dat Amerika hun legerbasis gebruikt voor aanvallen op Iran. Trump zei eerder vandaag ook al dat hij niet blij is met het Verenigd Koninkrijk. En ook dat komt doordat Amerika de Britse legerbasis niet mag gebruiken. Het Veronica Weer van Weer Online. Aan de grond kan het licht vriezen met lokaal mist. Morgen begint de dag bewolkt, later is er meer zon. Het wordt 8 tot 17 graden. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Veronica. Dit is down yeah. Wat een lekkere muziek, jongens. Veronica. Radio Veronica. Join the club. Please Canada.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 Veronica Radio Ik ben Mario Kwaitaal. Het eerste KLM-toestel om Nederlanders uit het Midden-Oosten te halen... is kort na middernacht vertrokken uit Muscat, de hoofdstad van Oman. Het vliegtuig wordt begin van de ochtend op Schiphol verwacht. Er zijn 83 Nederlanders aan boord... maar er zitten ook nog duizenden Nederlanders vast in het Midden-Oosten. KLM bekijkt of ze daarom nog meer vliegtuigen die kant op kunnen sturen. De meeste agenten deden gewoon hun werk toen ze in het dossier van de vermoorde Lisa uit Abkoude keken, zegt de politiebond. Die vindt dat de korpsleiding beter moest nadenken voor ze erover berichten. Uit gesprekken die de bond heeft gevoerd blijkt dat agenten wilden meedenken of ze wilden weten hoe de dader eruit zag om naar hem uit te kijken. Ze konden alleen bij de basisinfo. Hezbollah heeft een marinebasis in Haifa aangevallen, in het noorden van Israël. Het was een van de twaalf doelen die zijn bestookt als vergelding voor de bombardementen op Hezbollah in Libanon. Israël heeft meerdere raketten kunnen onderscheppen voor ze schade veroorzaken.